Tis van Kesteren met het NOS-journaal. De brandweer in de VS heeft nog altijd moeite met het onder controle krijgen van de natuurbranden in en bij Los Angeles. Er zijn nog drie grote brandhaarden. Meer dan 14.000 hulpverleners zijn op dit moment bezig om het vuur te bestrijden. Negen andere Amerikaanse staten helpen Californië daarbij. Ook Mexico en Canada hebben brandweerlieden naar de VS gestuurd. Na dit weekend wordt er weer een sterkere wind verwacht in LA. En daardoor kunnen de branden weer verder aanwakkeren. Oekraïne wil twee Noord-Koreaanse soldaten die het gevangen heeft genomen ruilen tegen Oekraïnse krijgsgevangenen. President Zelensky zegt in een filmpje op X dat de Noord-Koreaanse militairen zijn verhoord in Kiev. Gisteren werden ze opgepakt in de Russische regio Koersk. De twee zeggen in het filmpje dat Zelensky deelde dat het niet verteld is dat ze in de oorlog tegen Oekraïne zouden vechten. En ook krijgen ze de vraag of ze terug willen naar Noord-Korea. Eén soldaat zegt terug te willen terwijl de ander in Oekraïne wil blijven.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 Welkom terug bij de radio show, de eerste radio show van klink tot klank met Hans van Klink en Benno Veugen. En wij gaan terug in de tijd, vaak terug in de tijd met de muziek. Maar Hans met name die vertelt ook het verhaal achter de plaat. Dat is, uh, ik had dat eigenlijk zo verzonnen Hans, dat uh, met de klink in de hand open je de deur naar het verhaal achter uh, de plaat en dat is dan zoals je in uur 1 al gedaan hebt uh, eigenlijk je vertelt het over de muziek en over uh, het stuk nee over de artiest moet ik zeggen en over de muziek en dat is uh, ja dat vind ik zelf wel heel interessant want uh, A, ik ben heel slecht in Engels, dus ik versta het nooit. En B, uh, met name uit die tijd, ja dat waren natuurlijk roerige tijden in, uh, voor de artiesten. Hè. Dan we, uh, zeg maar de, de tweede helft van de vorige eeuw. Jazeker, en uh, uh, maken van zo'n programma stemt je ook weer tot nadenken en waar begonnen dan allemaal mee. Hè? En Dat uh, zie ik ineens op mijn kamer uh, samen met mijn broer. de eerste. LP kopen van Procol Herum om de oh ja. docent van de vijfde klas van de lagere school, The Wilder Shade of Peel, liep te promoten. En uh, ja, zo begon de uh, smaak voor de muziek te ontstaan. Ja, ja, uh, ja. Het is gezegd dat uh, op je dertiende, veertiende, zestiende jaar dan uh, heb je de beste muziekherinneringen. Nou ja. Ik weet niet of we elkaars leeftijd moeten gaan verraden. Maar ik was 15 in 1973. Dat was net de tijd van, van Murt en sweet. En dat kon me niet zo bekoren. Ja. Maar ik zat toen al in de blues van John Mail. via Mijn broer. Dus ja, zo okay. kan het groeien. Ik zat gewoon in de Beatle-tijd. Uh... <lacht> oh, dus jij bent ouder dan? <lacht> ja, ik ben ietsje ouder. Ja, ja, ja. Niet veel, niet veel. veel. Oké. Okay. Um, dit programma van klink tot klank staat er helemaal stijf van de thema's. En één thema uh, die Hans van heeft is de muur muziekketting. En we gaan drie muziekstukken uh, nou, min of meer achter elkaar draaien. Wat uh, waar gaat het dit keer over? Ja, een muziekketting uh, bedoelt drie stukken die op een of andere manier met elkaar te associëren zijn. Nou, de ba basis waarop die associatie geldt, dat ga ik straks vertellen. We beginnen even met Jetro Tull. In het eerste uur hebben we die ook al gehoord. Maar ja. en nu luisteren we naar het nummer We Used To Know van Jetro Tull van de LP Stand Up. Uh, een langslepend nummer met uh, solo's voor de fluit en de gitaar. En zodra het afgelopen is zal ik het tweede nummer aankondigen en de associatie kenbaar maken. Is goed, komt-ie. Kijk er nog even van, uh, hoe, het, hoe heet het nummer ook alweer? Het uh, nummer heet We Used To Know en het is van de LP Stand-Up uit 1968. Oké. Okay. Oh, even kijken, groot applaus voor de Eagles. Ja, want daar ligt de associatie. Uh, terwijl we al luisterden naar, de, uh, naar het intro van een prachtige live uitvoering van dit nummer, uh, ga ik er even iets over vertellen. Het verhaal wil namelijk dat de basisakkoorden van Jet Hotels We Used To Know de basis vormen voor Hotel California van de Eagles. Oké. Okay. Vraag je het aan Don Henley, de zanger, drummer van de Eagles, dan ontkent hij dat stellig. Maar Hij wijst er ook bijvoorbeeld op dat er vier akkoorden zijn in de popmuziek. Uh, en die vier akkoorden alleen al staan garant voor zo'n 1800 uh, goed geslaagde hits. Oh, dus in de basis is alles terug te voeren naar hetzelfde. Ja, ja, ja. Is, is zijn verweer. Ja. Uh, laat de uh, luisteraar zelf maar lekker gaan oordelen. De bepaalde slepende muziek is wel herkenbaar. Maar het zijn ook wel twee heel andere nummers. Dus We Used of Jet en dan nu een live uitvoering van Hotel California van The Eagles. voor de Eagles Hotel California, Hans, die, uh, daar zit toch een heel verhaal aan vast, hè? Ik weet niet of we dat vandaag doen, misschien uh, een andere keer, maar uh, hoe, hoe, uh, het is toch een hotel waar je ingaat en nooit meer uitkomt, zo uh, iets staat erbij. Uh. Ja, dat, dat is de letterlijke vertaling, hè, en het uh, ja, is een mooi, mooi thema is een beetje verder te gaan uitzoeken, want ja. uh, iedere jaar is het uh, hoog in de top 2000, dat ja, het enorm aanspreekt. ja dus uh, leuk om eens eventjes de achtergrond van het nummer verder uit te gaan diepen. Ja, Oké, okay. nou en, uh, goed. En ja, dat verhaal van net, wie used to know Jet Rotul Tull of Hotel California van de Eagles. Ja, leg ze maar naast elkaar en wie het weet mag het zeggen. Uh, ik, ik heb een beetje de neiging Jet Tull wel gelijk te geven als je zegt er zitten duidelijk overeenkomsten in. Maar ja ik ben uh, bevooroordeeld. Hmm. De derde associatie uit de muziekketting heeft uh, helemaal niets met de aard van de muziek te maken, maar puur met de titel. Want we gaan luisteren naar uh, California Dreaming van de mamas en de papa's. Uh, klein beentje, twee mannen, twee vrouwen. Bestaan tussen 65 en 68 en toen viel het doeg alweer. Met Carnivonië Dreaming. Nou, en zo is de ketting eigenlijk uh, of de cirkel rond. Ja, en uh, ook ik ontdek ineens uh, uh, dingen. Hier is ook prominent een dwarsfluit in. En dat yeah. ja, in Jet zal ook terugkomen en in nogal wat andere muziek. Uh, daar ligt wel een beetje voorkeur, maar. Weer een thema om het eens een keer over te gaan hebben. Ja, de mamas en de papa's. Uh, zangeres uh, Cash Elliot, of mama Cash Elliot genoemd. Michelle Phillips, haar man John Phillips en Danny Doherty. In 1965 begonnen ze. en In 1968 kregen Danny Doherty en Michelle Phillips een relatie. En dat deed het voorbestaan van de band geen goed. Dus uh, daarna stortte de boel in. Moesten ze verplicht nog een keer een plaat opnemen hmm. onder contract. Maar dat... Dat was een fiasco, dat ging helemaal niet meer lukken. Net zoals Alba eigenlijk ook. Hè? Twee ja. stellen die... Uh, op elkaar veroordeeld. <laughs> ja, ja, ja. En uiteindelijk uh, ging het uh, helemaal mis. Maar dat is ook niet zo raar. Als je de hele wereld over wordt gesleept. En, nou, uh, en door anderen wordt geleefd. Hè? Ja, en die Cash Elliot die, uh, was niet gezond. Die is op jonge leeftijd, op 32-jarige leeftijd... in 1974 aan hartstilstand overleden. Dat was de, de gezette dame. Hè? Ja, ja, ja, precies. Ja, twee zangers ook al overleden. Alleen Michel. Philips is uh, succesvol... Uh, actrice geworden. en uh, oh. Die is de tachtig gepasseerd. Maar die leeft nog als enige van de mamma's en de papa's. Oh, Goed, dan, we gaan naar de Zombies. Ja, en toch is dat wel weer een leuk verhaal. De Zombies is een wereldband van vroeger. Heel bekend van verschillende nummers. Met uh, uh, zanger Colin Blunstone. Ooit de beste zanger in de popmuziek genoemd. Colin Blunstone heeft na de roemjaren van de Zombies, heeft hij zijn stem geleend aan de Alan Parsons Project. Heeft oh, ja. heel veel stukken ingezongen. Een goede zanger. Uh, Anekdotisch is nog het verhaal dat ze optraden op het uh, uh, Kranische Bosfestival in 1971. En dat Colin Blunson zo dronken was dat hij door Les Harding van Veronica over zijn schouders naar het hotel is getild. <laughs> ja, maar de zombies was een Nederlandse band? Nee, nee, uh, uh, Amerikaanse band. Amerikaanse band, oké. Okay, okay. Groot Amerikaanse band en uh, goede muziek, veel plaat gemaakt. En uh, waren heel bekend in de 60er en begin 70er jaren. Ja, zoals altijd. Uh, uh, uh, ve veel roem en uh, veel bekendheid. En alleen stort een heleboel in en je ja. er niets meer van. Nou, wat ik al zei, een solo project voor Colin Blunstone nog. Totdat hij een jaar of tien gele <coughs> geleden bedacht. We gaan de zombies weer een keer bij elkaar roepen. En we gaan weer uh, muziek maken. Tien, twaalf jaar geleden. De eerste keer dat ik Colin Blunstone zag was bij P60 in Amsterdam Een kleine zaal. Colin Blunstone alleen met een ingehuurde band. Nederlandse muzikanten. Hij speelde een geweldige show. 200, 250 man, waar hij vroeger voor, voor 20.000 man stond. Ja, ja. En na afloop van de show stapte hij zelf van het podium af en zei in het Engels, joh, wie heeft er een biertje voor me? En dan hebben we een kwartiertje met hem staan kletsen. Heel leuk om dat mee te maken. Ja, ja, ja. Daarna werd het weer wat groter. Ze hebben in het concertgebouw opgetreden. En Waar we nu naar gaan luisteren... dat uh, noem ik weer iets onder het thema van muziek die je naar de strot grijpt. Ja, waarom ja. dan? Omdat het gewoon mooi is om te horen en ook te zien. Hier doe ik weer die verwijzing naar de filmpjes die ervan bestaan. Te zien hoe die muzikanten onderling met elkaar omgaan. Uh, Rod Argent is de toetsenist van de zombies. Colin Blunstone is de zanger. Zij strijden ook een beetje om wie is nou de voorman van de band, is. Anderen zijn een beetje dienend aan het geheel. Hmm. Uh, maar ze doen het prachtig met elkaar. En Rod Argent speelt dan op een Hammond orgel. En dat doet hij zo virtuoos. En op een gegeven moment gaat hij helemaal los. Dan gaat hij een solo daarop doen. Dat is mooi om te luisteren. Mooi om te zien. En wat je vooral ziet is dat die andere muzikanten dan bewonderend en lachend naar hem kijken. Van wat er nou toch gebeurt. Zijn ja, ja, ja. ellebogen met zijn armen. En van links naar rechts. En onderhand. Prachtig muzikaal. Een hele leuke uitvoering van Time of the Season van de Zombies. voor de Zombies Time of the Season Nou ja, niks te veel gezegd over die solo op dat hemmend orgel dat, dat was trouwens een veel gebruikt instrument in die tijd hè? Ja, over een hemmend orgel je wel een uitzending vullen een prachtig instrument, als je het mooi weet te bespelen ja, werd in die tijd veel, veel gebruikt Misschien ook eens een research naar doen. van wie is er eigenlijk ooit mee begonnen. en waarom. En, dan, uh, en wie zijn dan in, allemaal in zijn voetsporen getreden? Ik uh... aan thema's geen gebrek voor de <laughs> uitzendingen. Dit is het thema, dames en heren. die uh, vol en stijf staat. van uh, dit programma, moet ik zeggen. Dus dat stijf staat van de thema's. En we hebben uh, ja, nog een thema. en dat is onze. Uh, eigen Marco Termes, de schrijver-dichter uit Zandvoort... die momenteel weer bezig is aan een compleet nieuw boek. En we gaan Marco TZT nog eens even in de uitzending halen... kijken en vragen waar hij nu mee bezig is. Maar we laten we eens even nog luisteren naar een, een proëzie. Het verschil tussen ruimte en leegte. Het verschil tussen ruimte en leegte.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 Golven woest en wit als lakens na een slapeloze nacht. Gekromde mensen op de boulevard. Komma's in de storm. En de ruimte. De mateloze ruimte van hier tot einder. Die eindeloze ruimte die je zocht. Deze ruimte die ik hier heb. Die niet genoeg ruimte voor je was. Ruimte gaat over ruimte. Leegte gaat over jou. Dat maar eens uit aan zo'n man op een dorpsbraderie die naar bier ruikt. in de storm. Zo had hij het ook kunnen noemen. Uh, Hans, jij bent ook schrijver. Dicht jij ook nog wel eens? Uh... Nee, dat is voor mij niet weggelegd. En als je dit nou zo van Marco hoort, dan denk je... jeetje, wat uh, vreselijk ingewikkeld of moeilijk of... Uh... Ja, eerlijk gezegd wel. Om <laughs> <inaudible> um te maken, om te bedenken. Ja, ja. uh, ja, het dichten is toch het vinden van treffende woorden... om in weinig woorden een grote een groot verhaal neer te zetten. En Precies. Dat is niet iedereen gegeven. Ik nee. mag er graag maar luisteren. Ja, ik ook. Daarom heb ik ook Marco en Rob toestemming gevraagd. Dan laat ik dat er vooral ook even bij zeggen. Om dit in ons programma te gebruiken. Want ja, het is eigenlijk te mooi om het allemaal te laten liggen. Overigens, je kan dit allemaal nalezen of naluisteren. En ook lezen trouwens, want het is het nog uitgeschreven ook op de website van ZFM Zandvoortse Chains. Um, wij gaan door natuurlijk in dit programma en um, wij gaan naar uh, Ramse Shafi met uh, Alder Luste... Want dat was een van, de, ik geloof wel, van zijn laatste optredens, ja, het verhaal van Gerl Lammers zal erin veel duidelijk maken. Daar uh, gaan we straks naar luisteren. Ja, maar, uh, kort voor zijn dood heeft hij nog wel een klein optreden gegeven. Maar het uh, optreden waar we nu naar gaan luisteren... Uh, uh, heeft plaatsgevonden, althans die opname ervan... Uh, heeft plaatsgevonden terwijl Ramses al in uh, het Sarfati-verpleeghuis uh, woonde... vanwege zijn Korsakoff. Korsakoff is een alcoholdementie. Ja. Dus zijn geheugen laat hem in de steek. Maar wat dan blijkt is dat in de kern de muziek zit nog in de geest. En uh, je ziet bij de opname ook, dat ze plezier aan beleven dat ook Ramses blij is dat het gewoon nog lukt. En het is een heel aandoenlijk prachtig muziekstuk. Ja, oké, okay, komt-ie. Moi qui ai vécu sans Je devrais mourir sans de Est-ce mon plat de crépuscule je ne devrais pas filer encore Moi, le, païen, le pauvre diable J'avais le blasphème facile et j'entends d'ici mes copains Crier le traître, l'imbécile, il meurt comme un vulgaire et... I'm a little bit la lumière noire c'est ce qu'a dit le père dubois moi qui ne pense pas à l'histoire je manque d'esprit d'appropo well ought to play the no you ought you'll back to school ik blijf nog lang en lief nog lang. Ik naar Alder Luste samen met Ramses Shaffi. En iemand die Ramses Shaffi heel goed gekend heeft, is Ger Lammens. Ger, goedendag. Um, Goeiedag. Hoe is het met je. Alles goed? goed? Ja, alles gaat goed. Net de griep achter de rug, maar we gaan het tegenaan met Ramses. Ja, ja, vertel eens, want jij hebt hem goed gekend. En um, nou, uh, wat kan je zo al over hem vertellen? Ja, op 1 december jongsleden was het 15 jaar geleden dat de grote chansonnier in op 76 jaar leeftijd overleed. Dat voorjaar was er al bij hem slokdarmkanker geconstateerd. En door zijn broze gezondheid, door het vele drankgebruik stierf hij snel in het Amsterdamse Sarfati-huis waar hij geëindigd was. Hij is begonnen overigens als acteur bij de Nederlandse Comedie. En hij werd in de jaren 60 een superster als zanger in die zestige wilde jaren vaak in duet met Lisbeth List. Ter gelegenheid van zijn 15e sterfjaar is er deze dagen een unieke Collectors Edition uitgekomen. Dat heet het Ramses Shaffi Archief. Een enorme box met zijn gehele oeuvre. een schatkamer voor de fans van eh, Ramses. Het geeft een diepgaand portret van het leven van de Chansonnier. componist en acteur vol unieke handgeschreven teksten en Dito-foto's. Je moet al heel erg veel van Jaffie houden, wil je deze imposante box aanschaffen, want het prijskaartje is dan ook naar voor maar liefst 2.995 euro. Zo'n kleine 3.000 euro kun je deze Collectors Edition in huis halen. Met natuurlijk ook de klassieke Sammy, we zullen doorgaan. Laat me zing, vecht, huil, bid, lach en werk en bewonder. En deze laatste iconische tekst staat op de zijkant van die enorme box. Zo omvangrijk deze schapkaast van de schat van Ramses is Zoveel bewogen was ook zijn leven. Ramses Shafi werd op 29 augustus 1933 geboren. in de Parijse voorstad Neuilly-sur-Seine. als zoon van de Egyptische consul Ramses Shafi bij. en de Poolse gravin van Russische afkomst. Uh, dat was Alexandra de Wisoka. De eerste zeven jaar van zijn leven bracht hij in Kandor door bij zijn moeder. maar deze kreeg ernstig. ...en Col Ramses niet meer opvoeden... ...en liet hem per trein... ...naar een kinderthuis in Zeist brengen. Daar werd hij liefdevol geadopteerd... ...door de Leidse professor Herman Snellen... ...en zijn vrouw Roos. Liefdevol brachten ze dus hem groot... ...en hij groeide van 19 uh, ogenblikje... Ik laat een sigaret vallen. Oh. kijk uit dat je dat huis niet in de brand. brand staat. Ja, echt ramstersachtig. <laughs> maar, uh, maar jij bent wel goed gekend, hè Ger? Ja, we hebben gevaren door de grachten, we hebben de kroegen onveilig gemaakt. Ja. Dat gebeurde allemaal... Uh, ...tijdens die 60e jaren, 70e jaren. Zijn naam zou decennia lang verbonden zijn met die van Lisbeth Lis. Er was magie tussen hen en heel Nederland dacht dat ze een liefdespaar was. Ja. Lisbeth was smorveliefd, heeft ze mij wel verteld op Ramses. Maar zijn liefde ging meer uit naar mannen. Die magie met Lisbeth was vooral ook te danken aan hun wederzijdse geschiedenis. Die loopt bijna synchroon, want ook Lisbeth was geadopteerd. Ja. Ze werd in een jappenkant geboren als Ellie Driessen. Maar haar moeder stond daar af aan de vuurtorenwachter in Vlieland, de familie List. En haar naam werd Lisbeth List. Het schiet meteen een diepe band. Hun hits zijn iconisch geworden. En Nederland dacht dat zij een liefdespaar waren. En dat lieten ze maar zo voor de publiciteit en het romantische van Liesbeth van die vuurtoren. Later, toen het geheim uitlekte, toen viel een stukje van dat magische sprookje weg. Maar Lisbeth zei tegen mij in 1976 dat, dat ze blij was dat dat geheim eindelijk uit gelekt was. Ze overleed trouwens... al 25 maart 2020. Ik leerde Ramses kennen... toen ik 20 jaar was. In die tijd publiceerde ik grote portretten... van bekende Nederlanders... over zes pagina's... wekelijks in een weekblad. En dat verliep doorgaans gladjes... tot Ramses aan de beurt was. We spraken voor het eerst stapje in zijn stamcafé, hij dronk wodka, maar dat werd al snel... alleen wodka. En hij werd vreselijk dronken... te dronken om serieuze antwoorden... Te te geven. Later stelde hij voor om het gesprek voor te zetten op zijn motorbootje waarmee we over de gracht in Amsterdam varen. En hij had zo'n grote flaphoed op. Hij was uitgelaten, wrong, vrolijk en zong de meeste tijd. Het was leuk. Totdat de avond viel. En hij koers zette naar het onderschutte ei waar het ijskoud werd. En ik vroeg hem terug te gaan, maar hij bleef maar plagend rondjes draaien met zijn boot. Terwijl hij met zware stem zei de lol of de terug. Slow. De wet van het water. En langzaam. En hij lachte zich gek. Toen we kleurend van de kou op zijn woonboot belanden. zag ik de enorme vleugel. op de grond overal uh, cassettes had gegooid. Hij ging al improviserend achter zijn vleugel en zo op zijn schaftisch la, la, la, la, la, la, la en als, zo bandje, als er zo'n bandje volgezongen was, gooide hij het op de grond die bezaaid lag met bandjes. Hij vertelde dat hij soms schuldenaren, want hij was net zo slordig met geld als met zijn leven, toen hij die trachtte die, zijn rekeningen te betalen met een schoenendoos vol cassettenbandjes, zoals de slager en zo, met zijn improvisaties. Dat was ook nodig. Door zijn chaotische leven kwam hij diep in de schulden en werden zijn spullen verkocht. Ook daarover zong hij een lied. Hmm. Dat, dat begon zo: de wereld heeft mij failliet verklaard. Niets meer te halen, niets meer te graaien. Het heette: zonder bagage kan ik weer lopen. Uiteindelijk. Belandde hij in het Zavati-huis waar hij zich eenzaam voelde? Hij dreigde in de vergetelheid te geraken. Tot de arts Gerard Jan, al de liefste, Ramses weer tot leven bracht. Een enorme fan van hem. En in 2005 kwamen ze met het ontroerende lied Vivre, laat me. Waarin ook Lisbeth List Licht op de clip met een broze Ramses meedeed. Iedereen kreeg lief pippenveld van. Ja. Zijn allerlaatste optreden was op 27 november 2009, heb ik nagezocht in de Rotterdamse Sint-Laurenskerk, dus waar hij piano speelde bij een officiële gelegenheid. En vier dagen later stierf hij op 8 december, daar was ik bij, werd hij begraven op zorgvliet, de bekende begraafplaats van bekende mensen. Er stond een boom bij zijn graf en het was versierd met rode rozen en witte linten met elk een woord uit de tekst zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder, niet zonder ons. En nu is er dan die gigantische erfenis in de vorm van het Ramses Shafi-archief. Dat is eigenlijk het verhaal van Ramses. Ja. Een levende legende. Ja. Ik zeg uh, Gerry, uh, op Facebook uh, had je rond uh, 1 december 2024 had je een uh, foto geplaatst uh, op je Facebookpagina van Ramses. Jij met Ramses en Mathilde Willink. Uh, dat waren natuurlijk wel toch heel twee hele bijzondere mensen bij elkaar. Ja, dat waren eigenlijk twee iconische mensen uit die zestig, 70 jaren. Mathilde Willink was mijn vriendin. Ja. Dat ging heel ver. En Ramses was mijn vriend geworden door die vede kroegtochten. Ja. We kregen ook En Ik ging ook met de Rijk de Gooier uit. En dan was het altijd ruzie als hij dronken was. Okay. Maar als Ramses dronken was, dan was het gewoon feest. Dan ging hij zingen. Mensen omarmden hem. Die waren gek op hem. En ja, laatste jaar in het was hij erg eenzaam. Ja. Stond daar wel als vleugel, de dus speelde hij wel op. Maar hij was blij als hij er even uitgehaald werd door uh, Liesbeth List of door uh, Pyrotjan. Al de liefste die fan van hem. En hij was ook blij met zijn comeback, met hem te laten en vieven. ja. Nou, geweldig, geweldig. Ger, mag ik je hartelijk danken voor je bijdrage aan de, de Van Klink tot Klank uh, show. En, uh, en, en sterkte met je stem natuurlijk, hè? Dankjewel. Tot de volgende keer. Dag. Tot, dag. dag, dag. Oh, my. Wat een naam eigenlijk altijd. Je tong struikelt er steeds over. Ja, en, en wat het betekent, zoek we op. Oh ja. Ja, dit was John Fogerty's Credence Clearwater Revival. En wat we in het eerste uur al hebben gezegd. Hè, een bepaald repeterend nummer, een ja. nummer. Wat door veel artiesten gecoverd is. Daar zit een voorbeeld van. In het eerste uur hebben we naar de waanzinnige versie van Screaming J. Hawkins geluisterd. Ja. En nu naar de bekende versie van CCR. Dat klinkt al wat makkelijker, CCR. Ja, zeker, zeker. En dit uh, Aput de U, dat gaan we de volgende keer ook weer uh, verder, want uh, je had nog wat artiesten hiervoor uitgekozen. Hè? Dat, ja, die lijst is bijna eindeloos, maar oh, ja. is er uh, nog een paar keer terugkomen oh, oh, leuk, leuk, leuk. Het is wel een ontzettend lekker nummer natuurlijk. Uh, goed, um, even kijken. Ja, we gaan zo uh, uh, afsluiten. Het uh, het programma van kling tot klank zit er bijna op, uh, maar Hans, uh, we hebben nog één geweldig nummer te gaan. Ja, een pareltje, maar allemaal smaak kan verschillen natuurlijk. Maar ja, uh, Leon Russell is een Amerikaanse zanger, componist, pianist, groot geworden als producer van bijvoorbeeld Joe Cocker's Maddox en Englishman. Een langharige, cowboyachtige man met een hoge nasale stem. Hij leeft al vrij lang niet meer. Heeft een nummer geschreven, een Song for You. En dat wordt uitgebracht uh, door Will, uh, Leon Russell zelf, door Ray Charles en door Willie Nelson. Ray Charles leeft ook al niet meer, hè, de blinde pianist. Ja. Uh, was een zeer goede vriend van Willie Nelson. Willie Nelson is nu in de negentig en die uh, zingt er nog vrolijk op los. Maar ook hier weer muziek om naar te kijken. Je ziet die drie mannen. ...in de avond van hun loopbaan... ...om het zomaar te zien, te zeggen... Uh, ...gaan dit nummer ten gehore brengen... ...eerst zingt Leon Russell zelf een couplet... ...dan zingt Willie Nelson een couplet... ...en dan gaat uh, Ray Charles in zijn eentje verder... ...en dan zie je bijna een liefdevolle blik... ...tussen Willy ja. Nelson en Ray Charles... ...en het verhaal wil... ...het is altijd zo, Ja, klopt dat nou, is dat echt of niet... ...het is een waardevol verhaal, zelfs als het verzonnen is... ...maar het waren goede vrienden van elkaar... ...en het verhaal wil dat al bekend was dat Rachel niet zo lang met te leven had... terwijl ze deze opname maakten. De blik tussen die twee mannen die is uh, geweldig. Het is ook gewoon een heel mooi nummer als je ervan houdt. En, en misschien is dat wel een heel leuk thema om mee te eindigen... als je een nummer wil laten horen... wat een ode brengt aan echte vriendschap... Ja, is dit het wel. Ja precies. En nog even. Het wordt ook uh, nog aangekondigd door. Uh, ik ben even de naam kwijt. Uh, Whoopi Goldberg. Oh ja ja ja. Van ja, ja. een Amerikaanse show geweest zijn denk ik. We ja. het uh, zeer de moeite waard om op te zoeken op YouTube. A song for you. Aangekondigd. Woopie Goldberg. En ja. kijk naar de blik van die man. Willy Nelson als zijn vriend Ray Charles aan het solo zingen is. Ja, precies. En ik heb dat uh, natuurlijk ook gezien. Nou, dan gaan we gelijk uh, ook afsluiten. Uh, dankjewel voor het luisteren naar de van, Klank, uh, van Klink tot Klank show. Ik moet er nog een beetje aan wennen. En uh, ja, uh, volgende keer meer natuurlijk. Dan zijn Hans van Klink en Ben of weer jullie gastheren in dit uh, muzikale praatprogramma. Of praat programma. Whatever dan gaat hij dan Tonight they're here to perform with Willie, one of Leon's most treasured classics, A Song for You.